6 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De rechter die gisteren door Geert Wilders in het proces... over de minder Marokkanen-uitspraak is gevraagd, kan blijven zitten. Wilders en zijn advocaat vinden dat rechter Eliane van Rens... vooringenomen is. Ze zou zich gisteren tijdens de zaak partijdig hebben gedragen. Volgens de Vraagingskamer zijn er geen aanwijzingen... dat Van Rens partijdig is en daarom kan ze blijven zitten. Nabestaanden van twee Molukkers die bij de treinkaping... bij de punt werden doodgeschoten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 Die willen een motie van wantrouwen van de oppositie tegen het eigen VVD-PVDA-kabinet steunen... omdat het kabinet misschien toch het samenwerkingsverdrag met Oekraïne wil tekenen. De Europese Atletiekbond heeft het EK-veldlopen van 2018 toegewezen aan Noord-Brabant. Kampioenschappen worden op 9 december van dat jaar gehouden in Safari Park Beekse Bergen. Tijdens het recente EK-veldlopen in het Franse Hier in december vorig jaar haalde Nederland twee medailles... Sivan Hassan won de gouden medaille in de vrouwenwedstrijd... en Jip Vasterburg de zilveren medaille in de categorie onder 23 jaar. Medewerkers van ABN AMRO krijgen dit jaar geen kerstpakket. Volgens de bank is dat nodig om te bezuinigen. Het pakket kostte 70 euro per medewerker. In totaal gaat het om een besparing van zo'n 1,5 miljoen euro. Volgens ABN-topman Gerrit Salm was het een lastige beslissing... maar besparen gaat nu eenmaal niet pijnloos, zo schrijft hij. Het weer bewolkt en vooral in het noorden en westen bijen geregen, in het zuidoosten nog af en toe de zon. Vanavond en vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. In het weekend blijft het wisselvallig, met soms zon, maar ook enkele bijen, bij zo'n 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. -je. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Het hoogtepunt van de avondspits hebben we gehad. De meeste dagelijkse files staan op dit moment bij Utrecht. Er zijn een paar opvallende files in de Randstad. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... daar begint nu file te ontstaan bij Muiden. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn drie rijstroken dicht... Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein... zes kilometer door een aanrijding, daar zijn twee rijstroken dicht. Een half uur vertraging is er op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle kom je in 16 kilometer rijdend verkeer... tussen Soesterberg en Nijkerk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Ja, welkom terug voor het tweede uur. En Toetie zal lekker aan het dansen. Wat leuk! <laughs> Het is ook echt een muziekje om te dansen, hè? vind je zelf ook niet? Ja, dat vind ik zelf ook. En wat kan u verwachten in de tweede uur? U krijgt het recept van de week om kwart over zes. Het weer voor het komend weekend. En om kwart voor... Hippie. En om kwart voor... Om <laughs> kwart voor krijgt u een kust en zee. En natuurlijk een hoop nieuws en een hoop leuke dingen. Een hoop leuke muziek, uitgezocht door Ronald... En het toetje krijgen we uiteraard, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb net eventjes, eventjes bij die kleine zitten praten hier. Ja. En die kleine die heeft een verzoekplaat aangevraagd. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Dat die dat al kan, hè. Zo, ja, wat, dat wat die... stoer. Ja, wat leuk, hè? Ja. Ja, nou, die gaan we straks daar. Daar gaan we mee beginnen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik zelf ook eigenlijk. <laughs>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 Slapen, slapen, slapen, slapen Dag kindertjes, blijven jullie maar lekker slapen hoor Dag Haha, ze kunnen het me <laughs> He. nu is je weg, nu is je weg Nu is mama weer weg Stil zijn. Haha, die gele Papi. Hij gaat naar beneden. Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg, Papi is weg, Papi is, Papi is weg. Oei! Het putje gaat helemaal uit het dak in die box draaien. Dat ja, was leuk hè? Dat was leuk hè, dit hè? Ja, dat ja, is wel... Uh... Heel leuk voorzonder. Geen idee wat ik er achteraan moet draaien, maar het is leuk. <laughs> ja, past er nou, nergens ja, bij, hè? Ja, dat is vaak dat is het probleem. Ja. Nou, je zou iets met soul kunnen doen. Zelfs. Soul? Ja, soul. Soulzister soul of zo? Nee. Kijk. Pas, past dat? Je weet het wel. Je moet er ook alles voor zeggen, hè? Het is echt ja. ongelooflijk, maar het is wel een schatje. Ja. Uh, vanaf nu staat er één microfoon open bij. Hebben we gisteren ook al? Gaat ja. goed, Hans! Anno. Ja,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 The load, right, put the on load right on me. Crazy Chester followed me and he cut me in the fall. He said, I will fix your rack if you take Jack my dog. I said, wait a minute, Chester. Oeh, het is een jingle die heel snel instart. Is dat zo? Ja. Zul hem zelf zingen anders. Dat doet dat even al, hij doet ja. er helemaal niks zeg. Doet hij nou, niet? We met het wel Staat hij wel aan? Staat er schuifje wel open? Schuifje open, knopjes schuifje aan. Op, en, je kan dat best wel. Dus. Zal ik het gewoon maar doen? Ja, nou, dat ja, het gewoon we, gaan de, we gaan de groenteman doen. Nee, dat moet jij... Dat, dat, jij kan dat best zingen. Jij kent het nummer ook. Nee, dat kan ik eigenlijk helemaal nee, niet. Wel. Nee. Wat zullen we eten? Ja, dat, ja. dat is hem. Oh ja. Ik, ik, kan je hem niet? In zijn... Ja, ja, nee, ja. Nee, hij wil het oh. niet, Hans. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wat zullen we eten? Nou, dat zal ik u vertellen. Herfstige stamppot met zoete spekjes. En het is... Wat heb je daarvoor nodig? 800 gram kruimige aardappelen... 125 ml crème fraîche. 250 gram spekblokjes. 250 gram kastanje champignons. 50 gram macadamia noten. Macadamia noten. Dat bedoel ik die. En twee, twee eetlepels honing. Nou, ben ik helemaal de. de, de macadamia noten is gewoon een hazelnoot. Macadamia noten. Uh, uh, en 400 gram. Heeft, zeg maar. Wat zeg je? Macadamia noten is gewoon een hazelnoot met... Uh, is dat zo? Lures, ja. Maar die is ernstig lekker, hoor. Is dat, zijn dat wel lekkere noten? Ja. ja, dat zijn die hele grote. Dat zijn echt hele lekkere noten. Ja, die gebruiken wij bij de Chinezen ook volgens mij. Dan moet je ze ook malen. Uh, ja, dat kan. Dat zijn ook van die grote noten. Ja. Oh, dat zien ze natuurlijk niet. Ja, dat krijgen we. Maar we hebben ook nog nodig 400 gram snijbonen. En wat hebben we extra nodig? Een puree stamper. En we gaan even kijken hoe we dat moeten maken. U brengt twee pannen met water en een beetje zout aan de kook. Schil en snij de aardappels in gelijke stukken. Kook de aardappels in circa 15 minuten gaar. Giet af en stoom ze droog. Pureer de aardappels met een puree stamper. Maak de puree smeuig met een crème fraîche. En breng op smaak met vers gemalen peper. Verwarm een pan en bak de spekblokjes in 5 minuten krokant. Snijd de champignons in vieren. Hak de noten grof. Voeg de champignons en de noten toe aan de spekblokjes en bak... Nog circa vijf minuten mee. Koog... Zijn je aardappels al lang koud, man? Nee, nee, die houden warm. Voeg de honing toe aan de spekblokjes... en verwarm op een laag vuur circa twee minuten. Dit doe je allemaal tijdens dat aardappelen koken, hè? Dus... Nee, dat zegt hij niet. Ja, nee. Kook, stoomdroog, en dan ga je de rest doen. Ja, nee, en dan heb je koude aardappelen. Ja. Maar dat geeft niet. Ga maar door, Hans. En door. Verwijder de uiteinden van de snijbonen... en snijd de snijbonen in schuine reepjes... Kook de snijbonen in circa vier minuten beetgaar en giet ze af. Doe de spekblokjes met de champignons en snijd de spek snijbonen door de puree. Het is ja, hartstikke lekker. lekker, maar jullie hebben er gewoon een puinhoop van gemaakt. Daar. Wij? Ik zeg, ik zeg. Jij laat je afleiden Hans, ja, dat is dat heb je anders. Gelijken. Moet je niet ja. onze schrijven? Nee, nee, nee, dat is waar. Dat ja, heb je ook op, cool, gelijk. toetje staat hier te schrijven. Ja, ja, ik word na, gek na, voor dat kind. Ja, dat is ook zo. Ha, toetje! En ik zeg... En ik zou zeggen, eet smakelijk. Eet en lekker. dit alles is na te lezen. Ik ga er lekker doorheen. En alles is na te lezen op zandvoortdraaidoor.nl Facebook. Helemaal leuk. Helemaal goed. leuk. En nou mag Toetje. Hij is ingehuurd door de ProRail, hè? Toetje, kom maar. Toetje. Al, als dwarsligger. Toetje. Toetje. Hallo. <laughs> Hallo. Hallo Toet. Hallo. Nu mag ik, hè? Nee, nou, daar mag jij. Toetje. Hoe vond je je, je je plaatje? Oh, <laughs> ja, wat tof is ook leuk? <laughs> Nog, nog een keer, nog een keer. Doet je van de week. <stoot> Dat is het verkeerde dingetje. Een vernieuwenje, een Ja, Een moeilijk joy. Nog een keer. Een vernieuwenje, een dat is inderdaad een heel moeilijk woord uh, voor jou. Ja. Ja. Zo'n zo, gewoon, gewone witte Kijk. En, en komt er nog wat bovenop of niet? Of nee, doen we dat joh. niet vandaag? Nee. Ja, op, terug in je hok. Ja, nog terug in je hok. En dan kan je een schone broek straks. En dan zo'n nog een keer?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 I've been dangerous En zij, beter klinkt dan vanillefla. Ja, ja, dat is een beetje Het was geen fla. Ja. Nee, het dat was het het over een vanille kwarkje, volgens mij. Oh, kwarkje. Waar ja. ja, ja. Oh. Maar je moet het kind wel beter laten praten, hoor, vind ik. Je moet hem toch wel wat dus les twee geven. Het is 2,5. Kom op, ja. zeg. Ja, ja. Maar hij vraagt wel een, een plaatje aan, hè? Ja, dat, was, dat vond ik wel stoer. Ja. ja. Je noemt zij elke keer hij. Ik weet niet. Uh, ja, ik snap ook Maar ja, weet, ik weet, als ze jong zijn, dat die verschillen heel Ik kan het ook niet zo uitbundig zijn als... Zoals ze leuk vinden. Het. Ja. het. Ja. eigen. Het. Goed. Ja. Maar goed. Um, hadden we nog verder iets? Nou, maar we gaan gemeld, eerst maar een plaatje draaien. Maar is nog een plaatje? Ja, jij, jij, ik had voor jou oh, nog, ik wat. Had nog wat. Ik, okay, had het het planen. ik had er wat uitgezonden. Maar ze doet gewoon wat ze zelf in in het. Nou, nee, dat niet. Maar ik was het even kwijt. Oh, gingen het. We gingen het hebben over Zandvoort loopt door. Um, um, even kijken. Zandvoort loopt voor een goed doel dat je zelf mede helpt te kiezen.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 Het goede doel met de meeste stemmen gaan wij verrassen met een fantastische donatie. De afstanden waren tussen 5 en 10 kilometer. De kosten zijn de donatie dus 15 euro, maar daar krijg je dan ook wel een medaille voor. En de datum is aanstaande zondag om 11 uur s morgens in Zandvoort. En dan starten ze op beachclub nummer 5. Meer informatie is te vinden op zandvoortloopt.nl Ik vind mezelf wel een heel goed lokaal doel. Ja. Jij bent een goed ik, lokaal ik ben, doel. Ik ben zelf een heel goed lokaal doel. Oh, oh, ja, oh jij, wil, jij wil het doel zijn. Ja, precies. Dat ja, van niet een doelwit, maar gewoon oh, een doel. Het goede, wacht, nee. ja, ja, ja, ja, goede nee, doel. Nee. Wat zou je met dat sponsorgeld gaan doen? Nou, Curaçao is prettig rond deze tijd. vind Oh, <laughs> dat is helemaal erg. Ja, nee. Ja, goed. Nee, toch een nee idee, idee, maar dit is nee. serieus. Um, uh, Zandvoort Loopt is een, uh, een goed initiatief, vind ik. En ik vind het leuk dat je dan zelf... Uh, ...de doelen mag inzenden... Ja, in ...waarop de... gestemd kan worden. Oh, ja, oh, ze gaan erop stemmen en degene die wint... ...die krijgt de donaties. Die gaan ze echt verra verrassen. Dus dat kan wel een hele hoop geld zijn. Dus een hoop, uh, ja, we, hoe meer uh, deelnemers... ...hoe beter. Ja, ja. 15 euro per persoon, ja. maar dan gaat nog wel een medaille. Ja, pijntje. En we kwetsen weer te lang, hoor je Hij gooit hem maar gewoon erin. Ja. Weg in zijn mannetjes. En we hadden net even, dat jij zei: je bent te laat. Maar het is remember september. Oh, maar dus er, staat, er staat september. Ik zeg: het is ja, geen september, maar niet het is november. In dat, dat dat klopt of is volledig. hè? Oké. Okay. Nou, je hebt ook. Context. Conte <laughs> Bipstekst. Context. Bips Nood van Noodwoord, wat is de context? Mij vragen. Nee, nou, Hans. Nou, ik, ik wil wel wat iets vertellen over onze dorpsgenoten. Oh. Over Joker de Jong, docent drama aan het Schoter Scholengemeenschap in Haarlem, is gekozen tot lerares van het jaar 2016 in het voortgezet onderwijs. Nou, dat vind ik toch knap. Ja, zeker. In het rapport staat dat zij niet alleen het verschil in het leven van leerlingen maakt, maar dat ze ook iedere leerling recht geeft op zijn eigen zijn. Ze motiveert leerlingen met het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind leert in haar lessen ook de ander te accepteren... en te respecteren in diens uni Uniteit. Joke is bevlogen en creatief. Bovendien is zij actief op het gebied van onderwijsvernieuwingen... en in staat om alle niveaus over het onderwijs te praten. Door een onderzoekende houding wordt zij niet alleen de leerlingen gestimuleerd... maar neemt zij ook haar collega's mee in dit proces... Ze zal komend jaar optreden als ambassadeur van het onderwijs. Nou, is dat knap of niet? Nou, ontzettend. Ik vind het, Joke, van harte gefeliciteerd. Nou, topper hoor. Toppertje. Top, top, top, top, top. Uh, volgens mij wil iemand die wil uh, iets hebben wat... Uh, ZFN, Westkust, weerbericht. Ook, oh, we moeten een weerbericht doen. Joh. Jo. Ik, ik denk, we krijgen geen weer. Ik denk, waar hebben ze? Ze staan voor gebaren ja, ja, naar mij te maken. Nee, ja, waar hebben ze het het hebben ze het over? Het was vandaag over het algemeen bewolkt en er viel af en toe buien geregen. Later vanmiddag ging dat geruime tijd buien geregenen. De Zuidwestenwind waaide matig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur steeg naar zo'n 10 tot 11 graden. Vanavond en komende nacht. Is het bewolkt? <laughs> nou, we hebben hier twee gewoon de slappe lachen. Dat is echt ernstig. Goed, vanavond en de komende nacht is het bewolkt... en valt er geruime tijd buien geregen. De zuidwestenwind neemt in kracht af en draait naar noordwest... en de temperatuur daalt naar zo'n graad of zes. Morgen schijnt geregeld de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De noordwestenwind waait overwegend matig... en temperatuur stijgt naar ongeveer een graad of tien. Zondag draait het weer om flinke buien. En daarbij is ook... Oh, en het, dan kruipt hij helemaal weg achter de boksen... zodat niemand kan zien dat hij verschrikkelijk in de slappe lach aan schiet is. Dat is echt erg hoor. Nee, grommel. Zondag draait het om flinke buien. Ah, oh, goed. Ik uh, doe straks de rest van het ja, weer. Even. Het wel eens, ja, dus, uh, dit Ja, dit gaat hem niet worden. Hij was het, hoor. Westkust weerbericht. In de herhaal. Ja, in de herkansing vooral. Morgen schijnt geregeld de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. Zondag draait het om flinke buien met daarbij ook kans op hagel en onweer. Zo nu en dan schijnt ook de zon. De noordwestenwind waait matig en zeekrachtig en de temperatuur zal stijgen naar maximaal 9 of 10 graden. Maandag <coughs> zal de bewolking overheersen en komt het regelmatig tot enkele buien. De wind waait uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur is dan met maximaal 7 graden duidelijk lager. Last van nou, hormonen, hè? Zonder ja. hikjes, ja, zonder nee, maar lachjes. We, maar wij, zeiden, wij, zeiden, wij deden ook helemaal niks, dus dat scheelt alweer. Oh, dus ik heb geen enkele credit. Nou, dank je nee, wel. wel nee, ik vind dat je het heel netjes ja, gedaan hebt. Nee, he. te laat. Hebben we nog een leuk muziekje? En door. <lacht>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 I know it breaks your heart Moved to the city and a broke down car in Four years, no calls Now you're looking pretty in a hotel bar and I, I can't stop No You. I forget just why I left you. I was insane. Say and play that pink 182 song. God we beat to death in Tucson, okay? weer tijd om samen te knutselen aan kerstkaarten. Yay. Ja, en nog even en de kerstdagen staan weer voor de deur. Wij ook samen wordt daarom de hele maand november elke donderdagmiddag van half twee tot vier een bijeenkomst gehouden om samen kerstkaarten te maken. Want wat is er nou leuker dan maken en ontvangen van een prachtige handgemaakte kaarten. Onder begeleiding van een zeer ervaren vrijwilligster mogen de deelnemers voor 3,50 zoveel kaarten maken als de tijd toelaat. Tevens worden er gezorgd voor een kopje koffie of thee. De gezelligheid staat voorop. Net als hier. Meer informatie vindt u op www.ookzandvoort.nl of bel even met Jolanda Meijer. 023 57 330 Sorry. Jij, vertellen Jij over... begint over kerst te wachten. Ja, ja te maken. Ja, dat is hard. Er <lacht> doen heel veel die, die ook zo'n antwoord voor de mensen. Echt waar. Ja, oké. Okay, maar zullen we nou eens een keer met kerst wachten... ...dat de Sinterklaas geweest is? Dat wel. Ja, maar je moet kerstkaarten. Ja, ik zal je vertellen, mijn vrouw... Die is. Nee, die... mag niet meer. De muziek is al gestart. Ja, de... Het draait ons gewoon het is weg. is toch start. die herrie op de achtergrond... ...is toch een, een weggever, hoor. Can't go on Some like it hot But you can't tell how hot Till you try Some like it's hot So let's turn up the heat Till we fly be satisfied until you do it feel the heat pushing you to decide feel the heat burning you up ready or not some place it's hot and some sweat when the heat is on Tell how hot till you, you try. try. So like it hot, so let's turn up the heat, yeah. Met je nummer, hè? Ja, ik kom nog even terug over die kerstkaarten, want dat oh, vond ik toch wel oh, heel interessant oh. hoor. Rutjes. Ja, ja, ik weet dat ik eigenlijk te vroeg ben, want het worden eigenlijk sinterklaaskaarten te zijn. Maar ja, nee, dan sturen we geen kaarten. Oh, dan sturen we geen kaarten? Nee, oh. althans, ik heb dat nog nooit gedaan. Sinterklaas draag. stuurt oh. geen kaarten, nee. nee, nee. nee. Oh. Nou, wij ook niet hoor. Maar, uh, Gelukkig. Ja. Ik wou ja. zeggen, maar je hebt ja. het, over die, het is een beetje vroeg om die kerstkaarten te maken... Maar uh, mijn vrouw die begint ergens in, uh, in, in juli, augustus al met kerstkaarten te maken. Waar? Ja, maar ze stuurt er ook een stuk of veertig of zo. van die dingen. Zo de knijter. Ja, in de zit... gevangenis doen ze het hele jaar door, uh, Hans. Maar dat is toch geen norm dan? Nou? Dan maken ze knijpers, hoor. <laughs> ook, oh, maar kerstkaartjes ook. Oh, ook, oh, kerstkaartjes. Uh, ja. oh, nou, ik zal het tegen de zeggen. Dan kan ze het misschien kopen hoef zij het niet te doen. Wij krijgen je nooit kan een kaartje van jou. Dan kaart... ga ik nee, van je je de, de vraag kerstkaart... of ze jou een kaartje stuurt. Die dingen zijn geweldig mooi. Zij hmm. maakt hele mooie kaartjes. Nou, dan ben ik wel hmm, wat heel nieuwsgierig. dat zit daar onder de plak. Kan Jannie, Ik Mooi. ben nieuwsgierig. Schielnierig. Ja. Ze is schielnierig. Maar um, jij had nog uh, iets ja, ik... voor de muziek. Ja, we krijgen een uh, volgende item. Door de wind, buiten, Nee, dat is Sinterklaas. Dat, dat het is, het het dat is ja. heel wat anders. Ja. Hent ja. Nee, wij gaan het over, uh, over, over de natuur hebben. Ze lacht. Ja, dat was weer een van mijn buien. Die ja, ja, ja, ja, ja. Wekelijks bezoeken honderden fotografen de Amsterdamse waterleidingduinen. Ze mogen van de paden af en zien hier en daar meer dan andere natuurgebieden. Maar wat maakt een natuurfoto nu een bijzondere waterleidingduinenfoto? Het is een dagelijkse ritueel bij de vele ingangen. Tientallen mannen en vrouwen die met volle camerazakken en stevige roltrollies. Het gebied intrekken met een dagvoorraadje eten en drinken. Meestal alleen. Soms in groepjes. Er zijn zelfs fotografen die in camouflagekleding rondstruinen. Nou, moet je nagaan. Spannend. Want wie zich tegen de wind inverdekt opstelt... komt hier vroeg of laat onherroepelijk oog in oog... met een groot of een klein stukje wild. Anders word je zelf wild. Wandelaars en hardlopers schrikken zich wel eens een hoedje. Zo schelen in ze... een ene voor je neus. Clarence. Ja. <laughs> Door. <laughs> ja, nou ben ik het kwijt. Nou ben ik het helemaal kwijt. Eens Als plotseling uit de struiken iemand opduikt. Het zijn niet alleen de professionals met dure camera's... en enorme telelensen die zich laten verleiden... voor de bijzondere combinatie van duin natuur... met uitgestrekte waterpartijen. Ook ouders met jonge kinderen, dus ook met toetje. En opa's en oma's fotograferen en met hun telefoon oplossen. Selfie met een damhert is een favoriet onderwerp. Toch zien we zulke en vergelijkbare natuurfoto's nog net iets te weinig terug. Onder de inzendingen van de foto van de maand. Nou, nou is het mooi? Ik heb er weinig van meegekregen. Ja, ik bleef zit, je hangen je, bij Clarence. Ja, je, z, je zit ook heel raar te doen. Hè? Moet ik, ik? Ja, ik deed ook mijn boekje ervoor, anders en schiet ik ook in de lach. Ja. ja. Maar er staat iets in dat ja. je met Toetje naar die duinen moet. Dan kun je daar foto's maken. Ja, dat begreep ik ja. wel. Maar Toetje die maakt alleen maar herrie. Dat is geen ja. stuk beeld niet. Nee, doe het allemaal niet. En die gaat ook vast niet tegen de wind in zitten. Nee. Nee. Er iets langs, hè? Ja, Wat was dat? In het in rood, hè? In rood. Ge geestverschijning. Ja. Oh. Ja. Oh. Eentje met heel lang neushaar. Hé? Hey. Ja. <laughs> um, ik wil nog een, nog een keer um, het Zandvoorts Museum... een uh, stukje uh, promoten, zou ik maar zeggen. Um, er is Art and More in het najaar. Op woensdagmiddag 9 en op 30 november... krijgen jeugdige bezoekers gratis toegang... een rondleiding en een poppenkastfilm in het museum... We hebben een speciale aanbieding voor de kinderen... tijdens de expositie Het Hedendaags Realisme en het Zandvoorts DNA. Hedendaags Realisme gaat over de fijnschilderkunst... met de frisheid van nu, met als centrale vraag... wat valt je op als je naar een stil leven kijkt? Stil. Het de tentoonstelling Zandvoorts DNA. Beweeg niet. De rondleiding op 30 november gaat over een cultuur historisch overzicht... uit de depots van het Zandvoorts Museum met als centrale vraag... Welke kunst vind je het meest bij Zandvoort passen? Ik ga ondertussen even onder jullie gepeupel gewoon verder. Dat vind je nu. Ja, Ik ga gewoon doen. Ja. Programma voor de kinderen. Om half twee is middags is er een ontvangst en een kleine rondleiding. Om twee uur is middags een poppenkastfilm over de Zandvoort vroeger. En om half drie een lekker glaasje oranje en een mooie kleurplaat. Het programma start zelf om 14.00 uur. En de toegang is gratis, ook voor de ouders. Nou, als je nou, en, toch, en, als je nou en, toch gaat schelden, hè? Peupel dat, dat was geen van schel, paupers. paupers. Paupers. Dat kun je ook. De miserabele, de ja, armoedzaaiers. Ah, no. Dus wij, je kan niet peupelen. Je kan niet armoedzaaien. Ja. Hé, hey, maar ik heb nog een vraagje. Die ronde. rondleiding is niet in het vierkant? Nee, als het goed is niet. Oh, okay. Als Hans ons weer gaat vertellen... dan ga ik gewoon muziek draaien. Om op te scheppen over, uh, over zijn keuzes. Ja, dit was namelijk eentje van mij die ik aangevraagd heb. Ja. Dit is een keer een, keer een goede. Ja, het is absoluut een Ja, ik krijg krijg ik ja. ook geen kans om wat aan te vragen. Want. Nee, je draait altijd voor Jannie. Dus, ja. Ja. ja, precies. Dus, ah. Ja, ik, <laughs> moet ik ook tot vriend houden, toch? Eh, op zijn minst. ja. Maar, handen dragen. wel. Wat zeg je nou? Ja, je hoorde me goed. Nou, op handen je, dragen. Dan moet je wel een stevige rug hebben, hoor. Jij ja, kan dat. Uh, zeg je nou dat ze dik is? Wat zeg je? Zeg je nou dat ze dik is? Nee, dat zeg ik niet. Iedereen is zwaar glad om ijs, te tillen. Glad ja, ijs. Ja, Hans. Ja, je lult je hier niet meer onderuit. Ik wens je heel veel succes vanavond. Ja. Hoe nou, liggen jullie bang? Inderdaad. Ja. Ik hoop dat mijn vrienden me een beetje gaan helpen, want... <laughs> Onze bank ligt heel hard hoor. Dus het Is dat nou? Ja. Nou, wij hebben ook een, oh. uh, een logeerbed. Oh. En we hebben een sauna. Nou, kijk eens. Kijk, we wat bedoel ik. We zitten in de sauna. Daar staat, het, ja, daar staat het logeerbed. Sauna muziekje. Hey, ja. Wat zou je doen if I sang out of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 We zijn er weer bijna doorheen. We zijn er doorheen. We gaan dit weekend in. Ik vind het altijd zo jammer als het weer klaar is. Nou ja, als het klaar zin? is gaan we lekker zingen. Dat is ook leuk. Ja, dat wel. Maar ja. het is altijd zo naar mijn zin dat ik denk... God, is alweer voorbij, hoor. Ja. ja, dan ja, gaat dat... het ook sneller, hè? Hij, nou. hij het vliegt, hè? Ja. ja. Hm? Hans probeerde ook te vliegen, maar... Nee, dat ja, ook dat niet. Nee, Nee, hij nee, ja, is dus niet zo de geboren. Schuiven, ja. Ja. Nee, nee, nee ja. mijn, mijn, oog, mijn oren zijn te klein. Ik vlat er niet weg. Nog een keer? Geen Jumbo. Nog een keer? Geen Jumbo. Nog een keer moet je tijd invullen? Nee, nee, je nee, hoeft geen uit. tijd in te vullen. Maar oh, okay. als je naar Hans kijkt, dan... Je had maar kunnen foppen met die oren. Oh. Oh. Oh. Nee, jongen. Ik heb het vandaag wel gedaan. Nee, het jullie... het is, dat ligt daar wel, hoor. Dat is maakt dat niet dat uit zo? dat ja. jij het... Ik maak niet uit. Het ziekenhuispersoneel had ook al zoiets van... Nou, dag! Ja, is dat zo? Ja, ja maar hoor, die stonden een een keer... te zwaaien met allemaal ja, maar ballen. hij komt wel een keer terug, hè? Iedere keer naar mij, van... Ik neem alsjeblieft mee. Toe, schiet op. Is hij al weg? Maar, uh, we gaan dag zeggen. Dat ja, precies. Een heel prettig weekend. ja en uh, jullie alle twee weer hartstikke bedankt voor de gezelligheid. Jij ook, Hans. Ja, ja, ja. Stop. Dat was wel ja leuk. En we hebben weer een gast, hè, volgende week. Volgende week hebben we een gast. Volgende week, ja. vrijdag, hebben we een gast. Het staat op de site. Hartstikke goed. Ik zou zeggen, kijk op de site, Zandvoort, draai door. Dank Dan zien we vanzelf in. wie het is. Oké. Okay. Een nou, heel volgende. goed weekend en ja. gezond weer op morgen. We gaan proberen voortaan met deze draad te gaan op de vrijdag. Fijne weekje. Hè? Ja. Happy days. Bedankt. Yes.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 En in de ether op 106.9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van.